De Israëlische regering wil heel Gaza-militair bezetten... schrijven Israëlische media. Premier Netanyahu heeft de berichten nog niet officieel bevestigd... maar de Jerusalem Post schrijft dat hij het besluit al heeft genomen... en meegedeeld aan zijn ministers. Andere media houden nog een slag om de arm en noemen het een voornemen. Volgens persbureau Reuters komt Netanyahu morgen samen met zijn kabinet. Nieuwszender Kanaal 12 meldt dat de premier neigt... naar het uitbreiden van het offensief in Gaza. De komende maanden komen er 800 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers bij. Dat zijn er 1800 minder dan het COA aan provincies had gevraagd. Vorige maand vroeg de instantie aan acht provincies om nieuwe opvangplaatsen... omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Waar de nieuwe opvangplekken zijn gevonden is niet bekendgemaakt. Op dit moment heeft het COA voor alle asielzoekers een bed... maar de reguliere en de noodopvangplekken zitten al lange tijd vol. Elon Musk krijgt bij Tesla een aandelenpakket van 29 miljard dollar. Musk heeft herhaaldelijk gedreigd dat hij opstapt als hij bij Tesla niet meer te zeggen krijgt. De bonus zou een poging zijn om hem nog twee jaar binnenboord te houden. Vorig jaar ontstond ophef over een nog hogere bonus voor Musk van 50 miljard. De spelers van de Britse voetbalclub Sheffield Wednesday dreigen met een staking... omdat ze niet of met vertraging worden betaald. Dat heeft de selectie aangekondigd in een open brief. Volgens de BBC staat de spelersvakbond achter de voorgenomen staking. Al maanden zijn er problemen bij Sheffield Wednesday. Dat uitkomt op het ene hoogste niveau. Meerdere spelers en de trainer zijn al vertrokken. De selectie bestaat nu uit ongeveer 15 voetballers.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 Yeah. Nobody loves the Bible more than I do. De lekker in. Maar begin niet dankzij de techniek. Die liep me even te wensen over. Goedenavond, mede-metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 189e aflevering van mijn N hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond natuurlijk. En met Play It Loud behandel ik elke week een ander thema. En in vijf thema-uitzendingen leg ik meer nadruk op het nieuwste materiaal van de grote internationale namen: de Nederlandse metal scene. Wisselende gasten, zowel fans als bands. De extreme underground metal scene met Ben van Rode elke laatste maandag van de maand. Maar worden jullie ook wekelijks op de hoogte gehouden dankzij het metal metalnieuws en de concertagenda. En vanavond is tijd voor alweer de 28e aflevering van Brand New. Waarin jullie twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal horen. Met vanavond een overzicht met uitgekomen singles van vorige maand juli. Komend van de bekendere namen binnen de internationale metal scene. En een vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending en uur stevast begin met de uuropener. Vanavond komend van de Zweedse crossover en rap metal band Clawfinger. Die op 2 juli een nieuwe door Rune Vos geregisseerde videoclip heeft uitgebracht voor hun nieuwste single Scum. Terwijl de band de voormalige Amerikaanse president Donald J. Trump niet expliciet bij naam noemt... laat het nummer weinig twijfel bestaan over het onderwerp. Met audiofragmenten van Trump zelf en een spervuur aan rake citaten uit de tekst... levert het nummer een vernietigende kritiek die rechtstreeks gericht is op de Amerikaanse opperbevelhebber. Frontman Zaktel deelde het volgende over het nummer. Scum is een rauwe, luide en bruut eerlijke punk rock, eh, punk rap anthem die recht op je keel afgaat. Het richt zich op het type man dat egoïstisch, seksistisch... zelf ingenomen is en op de een of andere manier nog steeds praat. Met scherpe teksten en een beat die als een klap aankomt... zegt Scum wat we allemaal denken over die ene man... die we allemaal het liefst van de aardbodem zouden zien verdwijnen. Het is boos en duister. Als je ooit iemand in het gezicht hebt willen spugen... maar niet de kracht in je bovenspunt of de sociale toestemming daarvoor had, dan is dit nummer iets voor jou. En 22 juli was een zwarte dag in het leven van Elke Metalhead... want ons bereikte het verschrikkelijke nieuws dat heavy metal pionier... en familieman Ozzy Osborne op 76-jarige leeftijd was overleden. Toen ik de eerste onbevestigde berichten las, kon ik mijn oren niet geloven. Zou het waar zijn of niet? Helaas was het wel waar... Hij was echt overleden aan de gevolgen van Parkinson waar hij aan leidde. Zijn overlijden volgde amper twee weken na het afscheidsconcert... Back to the Beginnings voor Ozzy Osbourne en de originele Black Sabbath bezetting. Hun eerste gezamenlijke optreden in twintig jaar. En dit vond plaats in zijn geliefde Birmingham... waar het allemaal voor Black Sabbath begon. Het evenement bevatte ook optredens van diverse andere prominente heavy metal... en hardrock bands waaronder Metallica, Guns N' Roses, Tool, Slayer en nog vele meer. Ook Lamp of God was uitgenodigd om een set van drie nummers te spelen... Slechts enkele uren nadat de band hun set had afgerond met hetzelfde nummer, heeft de band een cover uitgebracht van Black Sabbath's klassieker Children of the Grave. Gitarist Mark Morton zei het volgende over hun uitnodiging. Dat Lamb of God is uitgenodigd om met Black Sabbath op te treden tijdens hun laatste show is een van de grootste eerbetonen in onze carrière. Als eerbetoon aan de viering hebben we onze versie opgenomen van hun klassieker Children of the Grave, een protestnummer met een tekst die vandaag de dag nog steeds, zo nog, nog steeds net zo relevant is als in 1971 toen het origineel uitkwam. Black Sabbath heeft heavy metal uitgevonden en daarmee de wereld veranderd. Dit genre dat ze hebben gecreëerd brengt onmetelijke vreugde voor fans over de hele wereld. We zijn zo dankbaar dat de heavy metal community ons thuisbasis is. En zo dankbaar dat Black Sabbath hun muziek aan ons allemaal heeft gegeven.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 But it's too late now. I've let her. Voor deze korte Ozzie tribute hoorden we Youngblood's geprezen uitvoering van Black Sabbath Changes. De ballad van hun album Volume 4 uit 1972. Dat Youngblood opdroeg aan de overleden Liverpoolster Jota die op 3 juli tragisch om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Noord-Spanje... en waarmee de opkomende Britse rockers zelfs de krantenkoppen haalden. Met een supergroep bestaande uit de Portugees-Amerikaanse gitarist... Nuno Bettencourt, anthrax bassist Frank Bellow en token drummer Toe... en Aussie-stoetsenist Adam Wakeman... gaf de zanger een optreden dat Villa Park in vuur en vlam zette... en zorgde voor de eerste echte epische meezinger van de dag. Zijn optreden valt nu her te beleven via de bekende streaming services. En zo voor wat betreft Play It Loud's Tribute. En ga ik nu weer door met mijn juli-overzicht. Op 8 juli brachten Voyage Swans en metal-koningin Doro... het glorieuze vikinglied van het jaar... met een opzwepende nieuwe single Valhalla. Met donderende ris, uitbundige energie en eensgezinde vocale kracht... is het nummer een triomfantelijke mars... door Noorse mythen en metalgevechten. Valhalla verschijnt samen met een verlammende officiële videoclip... waarin beide artiesten prominent te horen zijn. Het is afkomstig van Voyage Swans aankomende studioalbum Nightclub dat op 22 augustus uitkomt via Napalm Records. Hella is niet zomaar een muzikale strijdkreet... maar een ode aan moed, saamhorigheid en het streven naar eeuwige grootheid. Tussen vikingsschepen en metalpodia smelten twee giganten van de scene... samen tot een epische onweersbui. Voyager fans zei over Valhalla het volgende. Dit nummer is niet alleen voor de brothers overal... maar voor alle vikings en valkyries daarbuiten. Samen met metallegende Doro Pesh roepen we de hele metalgemeenschap op. Laten we naast elkaar staan, de eet hernieuwen... en de wereld laten zien dat we allemaal iets gemeen hebben. Namelijk de liefde voor heavy metal. Samen staan we sterk. We staan samen, zij aan zij. Vrede, liefde en heavy metal... Doro over de samenwerking. En zodra ik Hella voor het eerst hoorde... was ik meteen verkocht en vond ik het geweldig... om dit nummer samen op te nemen. De video is ook super episch en prachtig. Ik vind hem geweldig. En Hella hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. Same. Na een reeks single releases heeft metalcore band We Came As Romance Officials... hun zevende studioalbum aangekondigd, All Is Beautiful Because We're Doomed. De plaat met 13 nummers verschijnt op 22 augustus via Sharptone Records. Voorafgaand aan de release verscheen op 9 juli hun nieuwste single Culture Wound... met daarbij een videoclip geregisseerd door George Gallardo Catta. Beide zijn nu beschikbaar om te streamen via YouTube en Spotify. En over het nummer zei de band Culture Wound... gaat over een blik in jezelf werpen... en bepalen welke kant van je, jezelf je leven gaat beheersen. Dit nummer is geschreven om onze menselijke natuur in twijfel te trekken. Is die inherent genoeg of goed en inherent egoïstisch? Zijn we hier om te proberen iets beters te maken voor iedereen... Of gewoon om voor onszelf te overleven. Al die verschillende kanten van onszelf die we hebben ontdekt, waar we mee hebben geworsteld of die we hebben achtergelaten vormen de kern van dit album. En onze reis door al die ervaringen is in elk, alp, uh, elk nummer te vinden. Een persbericht beschrijft het album als gecentreerd rond een conceptueel raamwerk geïnspireerd door filosofische ideeën over dood en wedergeboorte dat zich manifesteert in de structuur waarbij het album naadloos van begin tot eind loopt. Wat symboliseert dat einde. Leiden tot een nieuw begin. En diezelfde dag onthulde de voor een Grammy Award genomineerde songwriter en zanger multi-instrumentalist en producer Wolfgang Van Helen alle informatie over zijn aankomende derde album The End. Het album dat wordt uitgebracht door BMG verschijnt op 24 oktober. Het album met 10 nummers duurt 39 minuten en laat de evolutie, evolutie van Wolf en zijn songwriting zien sinds hij in 2020 zijn solocarrière begon. Het album opgenomen in de legendarische 5150 die studio werd geproduceerd door vriend en collega Michael Elvis Besquet. In navolging van de traditie om alle nummers zelf te schrijven en alle instrumenten en zang zelf te verzorgen ging Wolfgang van Helen de uitdaging aan om verder te gaan dan wat hij deed op hun debuut en tweede release Mammoth 2. Van die hypnotiserende opening van One of a Kind tot de aanstekelijke afsluiter All in Good Time toont Wolfgang zijn bekwaamheid als muzikant en songwriter. Nummers als Same Old Song, Happy and Selfish passen perfect bij de oudere nummers van Mammoth, waar fans inmiddels dol op zijn. Tegelijk met de albumaankondiging bracht Mammoth op 9 juli het nummer De Spel uit... zodat fans het kunnen beluisteren. Het nummer is nu beschikbaar via alle digitale aanbieders... en de videoclip voor het optreden, waarin de terugkeer van de Wolfgangs te zien is... die alle instrumenten bespeelt, is geregisseerd door visueel medewerker Gordy de saint jaw en via YouTube te bekijken. De spel hoor je uiteraard ook hier bij de maandoverzicht van jullie... en van Play It Loud brand new natuurlijk. Gedraaid? Play It Loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stamford play my control play, play. Watch this. Is met RIA Gold gecertificeerde horror met de gekke ja, Ice Nine Kills. Hun zojuist gedraaide nieuwe single The Great Unknown. Een keiharde conceptuele track met videoclip waarin de band het haperende hart van dystopische science fiction geïnspireerd door de Matrix betreedt. The Great Unknown combineert een filmische aanbidding met melodieuze grandeur en tilt het kenmerkende geluid van Ice Nine Kills naar onbekend terrein. Terwijl de verfijning, precisie en scherpe humor behouden blijven die het Ice Nine Kills universum tot nu toe hebben gedefinieerd. De officiële videoclip neemt de kijker mee in een parallele simulatie, een adrenaline aline aangedreven, razendsnelle Mind Warp waarin perceptie fragiel is, controle een illusie is en niets is wat het lijkt. Een verklaring van frontman Charnas luidt... The Great Unknown optimaliseert agressie en melodie in een format... waar onze vaste gebruikersgroep consistent mee aan de slag gaat. Dit audiobestand vertegenwoordigt een genre-uitbreidingsprotocol... gericht op actie en science-fiction dat effectief is gebleken... via cross-platform sentimentale analyse. The Great Unknown is ontworpen om naadloos aan te sluiten op de huidige simulatie... Omstandigheden, aangezien de categorische grenzen tussen feit en fictie... organisch en synthetisch steeds sneller eroderen. Exclusief te horen op de nieuwe Peaceville sampler cd van het volume 25 label... is het nieuwe nummer Days of Nova... van de herboren Italiaanse maestro's van atmosferische metal of November. Dit no nummer is op zichzelf al een klein wonder. Aanvankelijk was het bedoeld als instrumentaal. Vervolgens verbannen naar de B-kanten, een bonussectie... en uiteindelijk helemaal weggegooid. Toen, uit het niets, midden in de mix van het aankomende album... vroeg Peaceville ons om een nummer voor de compilatie Volume 25. En dat moest kort zijn. Onze gedachten gingen meteen naar Days of Nova... dat in slechts drie dagen letterlijk werd opgegraven en uit de hel werd gehaald... Er was geen tijd om het fatsoenlijk op te nemen... dus besloten we de demo tracks te gebruiken, die echt waardeloos zijn. Oh jee, je hebt geen idee, maar dat is het punt. Je zult het nooit merken, want hier komt de bovennatuurlijke hand van Dan Sweno om de hoek kijken. In slechts een halve dag slaagde hij erin dit levende wezen te creëren. Het klinkt geweldig en beweegt, ademt en spreekt tot je ziel. Ja, in de muziek gebeuren de vreemdste dingen. Dus geniet ervan.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 Duitse heavy en power metal koningen van Hammer King op 10 juli met trots hun tweede single King for a Day van het aankomende album Make Metal Royal Again... ...dat wereldwijd uitkomt op 15 augustus via Reaper Entertainment. King for a Day is een opbeurend en energiek anthem... ...dat dreunende riffs, indrukwekkende vocalen ...en een meeslepende orkestratie combineert... ...tot een ware koninklijke proclamatie. De boodschap is krachtig. Iedereen kan koning zijn of het nu voor een dag is of voor het leven. Het gaat over het nemen van de controle over je eigen lot... ...de beste versie van jezelf worden en alles uit het leven halen. Muzikaal gezien is het nummer een klassiek... Seeker van Hammer King, krachtig, triomfantelijk en energiek... verheven door dramatische orkestrale arrangementen... van de gerenommeerde producer en componist Joost van der Broek... bekend van zijn werk met Arian, Powerwolf en Epica. Dit nummer slaat in als een bom en verandert elk podium in een brullend slagveld. En voor we alweer naar het laatste blokje nieuwe juli-releases van dit eerste uur gaan... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metal voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Fans van jaren 90 power metal komen met de nieuwe plaats van Burning Sun waarschijnlijk aan hun trekken. Het nieuwe tweede album Retribution van deze Hongaren verschijnt op 22 augustus. De band heeft nu alvast de tweede single Fight in the Night online gezet als voorproefje. Rip Spreader komt weer met de nieuwe plaats. De opvolger voor het vorig jaar verschenen heet As God Devours en ligt vanaf 30 september in de winkels. De eerste single van het nieuwe album van deze Zweedse death metal machine heet The Pig in You. En voor Wakken Open Air afgelopen weekend op zijn einde liep heeft de organisatie... Traditiegetrouw al de eerste 35 namen bekendgemaakt. Voor volgend jaar, wanneer het festival zijn 35ste editie zal beleven. Bovenaan de poster prijken: Dev Leopard, Powerwolf, Inflames en Savatage. Daarnaast dan ook onder meer: Running Wild, Emperor Sepultura. Met de allerlaatste Duitse show: Lamb of God, Airborne Europe, Blood, Fire, Death ja als een battery airbetoon gaan ze doen Trypticon, the, the gathering met Anneke natuurlijk orbit culture throne paleface Swiss the hard kiss H blocks mantar any given day pick destroyer Foun. thundermother future palace Einherjer Gold, 1056 Alt, Blood Command, Broken Scream, Insanity Alert, Luna Kills en Goodalikes op het programma. Opvallend naam is echter Nevermore. Dat nieuwe leven is ingeblazen door gitarist Jav Loomis en drummer Van Williams. Wacken Open Air wordt volgend jaar gehouden van 29 juli tot en met 1 augustus. De kaartverkoop begint zondagavond om 8 uur via www.wacken.com. David Roach is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden... als gevolg van een agressieve vorm van huidkanker. De Amerikaanse zanger en percussionist is bekend van de hardrockband... Junkyard, waarmee hij zes studioalbums uitbracht. De meest gerespecteerde zijn het titeloze debuut uit 1989... en de opvolger Sixes, Seven's en Nine's uit 1991. De groep had een soortgelijke sleazy sound als Million Sellers Guns N' Roses... en zat in de beginperiode bij hetzelfde platenlabel... Gavin Records. Het grote succes... bleef echter uit. David Rhodes... trad twee weken geleden nog in het huwelijk... met zijn grote liefde. Jennifer Michael... en is slechts 59 jaar oud geworden. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte... van het laatste nieuws. Of als je mijn Facebookpagina Play It Loud... ZFM Zandvoort volgt, blijf je uiteraard ook op de hoogte... van het laatste nieuws. Ook wat betreft de programmering. We sluiten het uur af met de allereerste... single Electric High van Laguna. Een vijfkoppige hard afkomstig... uit het noorden van Mexico. En tot... Tot slot uh, de met platina gecertificeerde industrial rock vernieuwers Filter... die terug zijn met een nieuwe sonische spervuur. De band brengt 8 augustus de Algorithm Ultra Edition uit. Een geremixte en geremasterde uitgebreide versie van de Algorithm... van vorig jaar via frontman Richard Patrick's eigen No Pulse Records. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer nieuwe muziek... voornamelijk uitgebracht in de tweede helft van jullie. Veel plezier met de hardwork van Laguna en Filter.